Voor start. Dit is Maud met het NOS Journaal. Aanhangers van de Syrische president Assad zijn in Aleppo de straat opgegaan om de aanstaande herovering van de stad op de opstandelingen te vieren. Officieel is de stad nog niet in handen van het Syrische leger, maar een verslaggeefster van de staatstelevisie had het al over een overwinning. Sinds het begin van de operatie Aleppo zouden meer dan 2000 opstandelingen zich hebben overgegeven. Meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.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 In New York is de Portugese oud-premier Antonio Guterres beëdigd... als de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Guterres volgt op 1 januari Ban Ki-moon op, die er twee termijnen op heeft zitten. De 15 leden van de Veiligheidsraad stemden begin oktober... unaniem voor de 67-jarige Portugees. Ban Ki-moon wilde graag een vrouw als nieuwe baas van de VN... maar dat is nog nooit gebeurd in het 70-jarig bestaan van de organisatie. Asielzoekers die vaker overlast hebben veroorzaakt... moeten met de jaarwisseling binnenblijven, vindt staatssecretaris Dijkhoff. Hij wil deze mensen huisarrest opleggen. En heeft erover met burgemeesters gesproken, zo zei hij op NPO Radio 1. De burgemeester van Groningen luidde pas geleden de noodklok... over asielzoekers uit veilige landen die in Nederland misdrijven plegen.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 is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik aan hem denk. Ja, oké, okay. goed voorbeeld, volhouden. Uh. Ja, volhouden. ja, en um, ja, denk je ook dat, uh... Uh, ding zeggen ja, over ja, zullen. Ik ja, natuurlijk één ding zeggen over die, ja. uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger, veel mensen denken, voorganger is een beetje een luisbaan, wat moet je nou helemaal doen?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 er zijn nog steeds heel veel, gelukkig, Joodse mensen in Zandvoort. Niet alleen de mensen die hier teruggekomen zijn of gebleven, maar ook mensen die hier, zonder dat ze hier het oorlogsverleden hebben meegemaakt, ook gekomen zijn vanuit Israël om nog steeds pensioens te starten en te draaien. Dus dat is ook goed om te weten. En die komen nog altijd ook bij het monument, die wonen soms zelfs daar in de buurt